De fokkerijen in de regio Brabant-Zuidoost worden niet preventief geruimd. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw aan de Tweede Kamer. Gisteren vroeg de veiligheidsregio Schouten om alle bedrijven te laten ruimen om verdere besmetting en onrust te voorkomen. Volgens de minister wordt die maatregel alleen genomen als er geen andere mogelijkheid bestaat om de volksgezondheid of diergezondheid te beschermen. En dat punt is volgens Schouten niet bereikt.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 Shortrekster Lara van Ruiven is overleden. De 27-jarige wereldkampioen op de 500 meter overleed begin van de avond in het ziekenhuis van Perpignan. Ze lag daar sinds eind vorige maand op de intensive care vanwege ernstige complicaties na een auto-immuunreactie.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 que tanto só vai dar eu e você pra gente então fazer assim ó assim ó bara bara bara 106.9 FM. say